Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Oud-wethouder van Roemont Jos van Rij, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Volgens de rechter schond de oud-VVD'er zijn geheimhoudingsplicht, pleegde hij verkiezingsfraude en liet hij zich omkopen, al leverde hem dat geen groot voordeel op. Justitie had twee jaar cel geëist, maar het werd vanwege de leeftijd van Van Rij en zijn blanco strafblad dus een taakstraf van 240 uur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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...staat tussen Knoopend Watergraafsmeer en Muiden... ...5 kilometer file richting Amsterdam... ...tussen Naarden en Diemen... ...9 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag... ...tussen Roelof, Arendsveen en Leidsendam... ...8 kilometer. Door een ongeluk op de A10 Zuid richting Den Haag... ...tussen Watergraafsmeer en Knoopend de Nieuwe meer... ...7 kilometer file. De weg is weer vrij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... ...bij Knoopend Prins Klausplein... ...3 kilometer stilstaan door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 Europoort richting Gorkum zijn twee rijstroken dicht voorbij de Noordtunnel. En dat duurt waarschijnlijk tot vijf uur vanochtend. En dat komt door een grondverzakking. 8 kilometer file tussen IJsselmonde en Alblasserdam. Op de A16 Antwerpen-Breda bij Knoopend Galder 3 kilometer file. A16 Rotterdam richting Breda bij de Boedijkbrug 9 kilometer. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Everding en Lexmond 5 kilometer door een ongeluk op de linkerrijstrook. En 3 Papendrecht-Dordrecht bij de A16 2 kilometer file. En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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Dit is een extra uitzending van ZFM Beachmasters Masters. Nummertje 31, jaargang nummer 1. Het is dinsdag 12 juli en het is 5 uur. Mijn naam is Jonas Parsum. En ik doe het vandaag met Quinten Brouwer. They all shine across the sky They need for the night to be so dark to catch your eye Like the sun needs the rain And love will need some pain It'll be alright, the summer's bigger than the past We're going to hold on till tomorrow Moving on from yesterday We're going to... En zoals jullie het al hebben gehoord, het is natuurlijk, uh, ja, See You alleen een keer op een dinsdag. En we zijn met uh, Quinten, halloetjes. Goedenavond. Hoe maakt u het? Nee, het is nog middag, hè? Je nee, het even... is vijf uur, dan is het al avond, ja, Nee, ja. zes uur pas. Je nou, moet ik, nog. Je uh, moet ik nog leef mee. nog. Ja, en, uh, we hebben een tijdje geen uitzending gehad, vandaar ook deze extra uitzending nu. Ja, gezellig toch? Want je, ja, jij bent weg geweest, ik ben weg geweest, druk gehad en uh, ja. Ja, jij doet eigenlijk nog steeds niks met je leven, maar ja. Nou, ik ben net bezig ben met het evenement, Pik. <lacht> Ja, ja. We hebben toch laatst een uh, hartstikke mooi evenement gehad ja, in uh, Gympics L in Ja, dat was heel leuk. Hadden we hadden daar ook weer een discotje, en een Disco, we... trampolines. Trampolines, lol, kinderen. Nou, dat was echt een geweldig evenement. Ja, ik heb ervan genoten. Hey, jij bent ook nog uh, onderhand bij Defcon geweest. Uh, ja, klopt. Daar, ook van, daar heb je ook van genoten, heb ik gehoord. Ja, daar heb ik heel erg van genoten. Vandaar, ah. Vandaag ook wat meer nummertjes uh, in die stijl, <laughs> toch? Ja, klopt. Zeg ik dat mooi. Dat Met zeg... de hand uitgekozen. Met de hand uitgekozen. Ik he? weet niet of, je, of, of jullie het leuk gaan vinden, maar... Het begint gewoon op uh, werken te lijken, dit jongen. Inderdaad. Eh hey, uh, aflevering 31. Uh, natuurlijk morgen aflevering 32 van 6 tot 8, gewoon de normale tijden. Vrijdag, dat is even momenteel een zomerstop. Daar uh, ja, doen we eigenlijk even niks meer mee, toch? Nee, nee ja, dat ligt even in de boekenkast. Ja, dat ligt even op een, op een hoog plankje. Dat, uh, stof te, even stof te verzamelen. Inderdaad. Maar je moet niet vergeten, als we dan terugkomen op een vrijdag, dan wordt het wel één knallende uitzending. Dat wordt zeker een knallende en dan, dan, veel onzin. Dan blazen we hier het dak eraf en dan gaan we met z'n allen Pokémon spelen. Want dat is ook weer een nieuwe hype hier in Nederland. Ja, daar ben ik eigenlijk onder, over de hele wereld. Daar ben ik ondertussen over klaar mee. Uh, ik uh, ben net begonnen en ik ben uh, even kijken welk level ben ik? Welk level ben jij, Quinton? Ik ben nog steeds level 5. Maar oh, heb, jij bent level ik, 5 ook? Ik, ik, uh, ik heb het al uh, weer in de padbak gegooid. Oh, jij, je bent er nu helemaal weer klaar mee met de Pokémon? Ja, ja. ja. Waarom kan... als ik vragen mag? Nou ik had het even kijken hoe lang zal dat geleden zijn. Ik denk 5 of 6 dagen geleden zoiets. En uh, nou, ik was de eerste van mijn vriendengroep die het altijd helemaal leuk. En uh... ja, helemaal onzeil met een Australisch account, of dat ook niet? Nee, ik had hem gewoon gedownload van internet. Oh, jullie kunnen wel gewoon. Maar ik ja. kan Android, kan dat hem wel gewoon? Uh... Ja krijg je gewoon van het internet aftrekken. En uh, vervolgens, de volgende dag was een vriend van mij was level 13. Omdat hij niet kon slapen, dus ging hij maar de hele nacht fietsen en Pokémon vangen. Dus toen was het voor mij de lol al een beetje er vanaf. Dus die is gewoon naar buiten gegaan. En die heeft de hele nacht een beetje rondjes gefietst. Nee, meen je dat? Ja. Dus, ja, maar ik heb ook gehoord dat er alweer uh, werden twee doden zijn getrokken. Ja, klopt. nee de kettingbotsing uh, ketting in Amerika. Er gebeurt van alles. Oh, dat ook al? Ja. In Massachusetts is uh, een enorme kettingbotsing omdat iemand op de snelweg even zo'n Pikachu afvangen. Meen je dat? Gaat het zo erg daar? Maar het is toch ook een, er is wel een veiligheid in. En dat is, als je harder dan 20 gaat, dan wordt er niks geregistreerd qua kilometer die je maakt. Of ja, maar, dat is, zeg maar als jij eieren hebt, dan moet je lopen om die zeg maar, uit, uh, om, zeg maar, uit het ei te laten komen, die Pokémon. Oh. En ik wou, nee, even snel ik wou net gaan kijken of, uh, welk level ik ben voor jullie. Ja. Maar dan krijg ik een berichtje dat de server problemen heeft. En dan zeggen ze, kom later maar weer terug. Ja, er gebeurt ook heel veel. Nou, dat is uiteindelijk is het gewoon een, uh, ja, een spel van hier tot Tokio. Ja, hey, ja, We gaan het straks even over hebben, Quint. je hebt een berichtje van gevonden van het spel. Ja, dat klopt. Oké, okay, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even snel verder met uh, ja, Justin Timberlake, maar. Hè. Die staat op nummer 1 uh, in de Nederlandse lijsten. Is dat zo? Ja, dan moeten wij hem ook maar even gaan doen, hè? Can't stop the feeling. ZFM Beachmasters 106.9, zie 40 of gewoon via de site eh, wwwzfm livenl Dit is Justin Timberlake. I this feeling inside my bones.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 That feeling. En wat is er toch warm vandaag? Zonnetje staat er lekker op Graadje of 1920. En het is gewoon lekker weer. En waar is snel nou verder? Met niemand meer dan. New final song. echt een zware discussie is het nou mo is het nou mu, maar het is meu met final song. Zomer of winter altijd weer ZFM. Ja, zomer of winter, en dan zitten we weer binnen. We gaan verder met Sofia van Alvaders Verleid. Sophie dit water Dat vond ik ook. Nou, we hebben nummertje dus door, nog maar even knallen. Ik zou zeggen nog eentje en dan nog eentje gaan Verhaaltje doen, gaan we een verhaaltje doen. Oh, leuk verhaaltje. En Wat er binnenkomen? Zie je van Beatmasters. noise controllers en bass modulators. Holding on. Terwijl NCBM. Zo dank je Dat is een officiële alias, Mark. Hey, uh, dit uh, komt natuurlijk van uh, Defcon af, neem ik aan. Nou, dit werd op Defcon gedraaid, maar dit is het niet. Oh, dit, dit is Defcon niet? Nee, dit, nee? Is, oh, dit is niet okay. Defcon. Hey, uh, Defcon is een festival, Jonas. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb een evenementenbureau. Ik weet hoe dat werkt. Ja, ja, ja. ja. Hey, uh, even snel in vier minuten. Hoe heb jij het op Defcon gehad? Heel leuk. Ik heb heel veel verhalen, maar ik zal er maar eentje vertellen. Ik heb het heel leuk gehad daar. Heel veel verschillende artiesten gezien. Ik was samen met, uh, jij kent wel Tom Jong. Tom de Jong natuurlijk, niemand ik heb, uh, meer dan Tom de Jong. <laughs> ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En uh, op het einde was het ook heel mooi, main stage. En uh, ja, uiteindelijk was ik dus verdwaald. Ja, ja. en uh, toen kwam ik dus uit... bij. Waar je niet wil komen. Nee, toen kwam ik dus uit bij de tether stage. Nou ja, dat is dus een heel klein hockey. Omhekt, nog wel. Oh, ook nog. Ze zijn echt bang dat er wat gebeurt. Ja, dus. precies. En uh, er zat dus zes man te hurken in een trainingspak. Allemaal kaal natuurlijk, zonnebrilletje op. Want die zitten strak aan de noten. Aan de noten? Ja, weet uh, ik. Voor het geval wat nood zijn. Dat zijn uh, pilletjes die niet goed voor je zijn. Nee, precies. Dat is geen paracetamol of zo. Nou, je kan het ook gebruiken als paracetamol. Maar dan ben ik <laughs> zeker dat het niet goed gaat. In ieder geval. Ik uh, wou dus naar zijn gozer toe lopen om hem wat te vragen. En op dat moment wou die weglopen. Dus hij draait zich om en die kwam tegen mijn schouder aan. Ik wou het uitbeelden, maar dat werkte zeg maar, moeilijk over de radio. Ja, het was dus, echt een stootje, zo van Oi. Ja, hij stootte me tegen mijn schouder en ik dacht, oh, nu ben ik dood. Nu, uh, nu is het zover. Mijn leven was mooi. En, <laughs> einde uh, defcon, einde leven. <laughs> ja, precies. Toen maar, begon hij is... me helemaal af te stoffen. Hij hey, gaat het pikken, dat was niet mijn bedoeling, Sorry man. Maar het lijkt alsof je hier niet hoort, terwijl zijn hele kaak natuurlijk alle kanten op vliegt. Ja, dus ik zeg, ja, ik wil graag naar de Indigo, meneer. En uh, vervolgens uh, moest ik op zijn rug springen en zijn we daarheen gedend. Nee, meen <laughs> ja, ja. je er? We zijn dat? Dat uh, heb ik zelfs nog niet gehoord. Hij zegt: spring op mijn rug en toen ben je, zijn we daarheen gedend. En die Tom dan, die moest er achteraan rennen. Of mocht Tom je was ook... er kwijt. Oh, je, je was daar ook echt alleen beland. <laughs> ja. Want hoe groot is dat Defcon nou? Nou, Defcon, ik zal je vertellen: Het is een beddinghuis natuurlijk, dat weet je wel. Ja, het is uh, echt een enorm weiland vol met modder. En uh, ik denk dat de tent wel... Uh, ja, die is wel 100 meter. Eén stage, een grote stage. Blue bijvoorbeeld, die was wel 100 meter lang. En dan nog eens 30 meter, 40 meter breed. Dus dat was wel aardig groot. Jezus. En dan... Uh, ja, Black hadden we nog... We, we hadden een stuk of acht stages. En uh, ja, het was echt best wel enorm. Er was ook nog een, heel, een paar attracties. Oh, het was, wat echt lang, uh, lang. was echt leuk, ja. Je hebt ervan genoten, daar gaat ja, het om. Volgend jaar. Precies, volgend jaar ben ik er zeker. Zal ik dan meegaan een keer? Nee, doe maar niet. <laughs> nou... Kom maar. Ja, het ik we... krijg meteen de doodstad in mijn nek. Maan is uit. Hey, uh, volgende week, of volgende week? Volgende keer, wat gaan we eerst doen? Mysteryland? Ah nee, eerst gaan we Dutch Valley pakken. Ja. Dutch... Dan gaan we naar Mysteryland. Dutch Valley, Mystery Valley, uh... Nee, Mysteryland. N Mysteryland, dat zeg ik, wat jij wil. Uh, wat gaan we nog is meer doen? Dat goed. Uh, Defcon ga ik misschien nog naartoe. een Climax, ga ik ook nog naar toe. Climax ga ik naartoe. Freakshow ga ik naartoe. Oh, waar, wanneer is het Decibel, 31 december. 31 uh, december, geen Netflix show. Ja, jolo. Uh, <laughs> even kijken. Dat is gewoon jongens. Precies, misschien ga ik nog naar Decibel. Ik ga nog naar, weet ik niet verder eigenlijk. <laughs> nou, in ieder geval, uh, als jij wil weten waar Quinter allemaal naartoe gaat... ...je kan het vanaf uh, over vijf minuten staan bij ons op de Facebook. Waar hij nog allemaal naartoe wil. Hé, oh. hey, wij gaan nog even snel een nummertje doen. En dat is natuurlijk uh, helemaal in handen van Quinten vandaag. Want uh, het is zijn lijst. Ja, gedeeltelijk. Beetje hardstaal mag wel tussendoor. Ik heb hier voor je Hart en Jonathan Mendelssohn. Be here now. Dat is wel zijde. Via de Facebook kan je kijken waar Quint allemaal naartoe gaat. 2016. Festival Year. Hey, don't think about all that's waiting down the line. Or if the future will be filled with rain or shine. And if your mind is wandering off, look in my eyes. It's just you and I tonight. Some way some Tomorrow worry about itself, just be here over tijd, maar dat maakt allemaal niks uit. Het is tijd voor het Meteoconsult, weerbericht. En het ligt deze, ja, deze week, het is eigenlijk, we doen twee keer deze week. Dave, vandaag ligt het in handen van onze enige echter Quint en Brouwer. Goedenavond. Goedenavond. ik doe het altijd eigenlijk. Maar ja, maakt niks uit. Live vanuit Studio, weerbericht voor <laughs> u. Het weer van Meteor Groep voor de avond, morgen en overmorgen. Oh. Vooral in de oostelijke helft enkele stevige regen- en onweersbuien. Komende nacht landinwaarts afkoelen naar 10 graden. Roko, In de kustprovincies opnieuw enkele buien. Hey, Pikachu. Morgenochtend in het westen buien. In het oosten wat zon. Morgenmiddag vooral landinwaarts stevige regen- en onweersbuien. Oh, wachten. Er zit een Pokémon op mijn beeldscherm. Frisse noordwestenwind en maxima rond 18 graden. Ook donderdag fris. Met wolken, zon en nog een enkele bui. Met vriendelijke groep. Van de meter was Ja, een vriendelijke groet van wie dan? Ja, voor mij en de meter gedoe. Oké, okay, dan was hem dan. <grijg> dan gaan we door naar het keer. En dat is natuurlijk in handen van Jonas Parsel. Ja, ja, goeie avond. Ik noem ze van 10 uh, minuten langer of door een uh, bijzondere oorzaak. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, 11 minuten vertraging tussen Watergaalsmeer en Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, 16 minuten vertraging tussen vestigingen en vechtbrug. Ja, ja, op de A1 Amersfoort. Het ging niet goed, kunt nee. <laughs> Oké, okay, A2 Utrecht Amsterdam. 14 minuten vertraging tussen de AMC Ziekenhuis en knooppunt Amstel. En dan uh, op de A2 Utrecht Zet Hoog 13 minuten vertraging tussen Geldermalsen en Waardenbrug. Op de A2 Luik Maastricht 29 minuten vertraging tussen Gronsveld en uh, de A2 Afrit Europaplein. En dan op de A9 Amstelveen Alkmaar. 18 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. Op de A10, Polendam, de Nieuwe Meer. 19 minuten vertraging tussen Amsterdam-Noord en Koentunnel. Ja, daar staat er ook eentje, joh. Boah, daar word je helemaal gek van. Dat is even wat leuk spelen. Op de A10, de Nieuwe Meer, Volendam, dat is de andere kant. Dus 10 minuten vertraging tussen Watergasmeer en zeeburg -Ring amsterdam Daarna op de A12, Amsterdam-Utrecht-Arnhem bedoel ik. 60 minuten vertraging tussen Maardenbroek en Oosterbeek. Ongeval 2 rij, rijstroken afgesloten. Er staat dan een file van gemiddeld 16 kilometer. En dan op uh, de A15 Ridderkerk-Chorrums van 12 minuten vertraging tussen Slieverig-West en Harnetsveld. Heb jij nog wat vielen staan, Quinten? Eh, uh, nee. Momenteel niet. Ah, er staat er nog eentje op de A44. Wassenaar, Amsterdam. Nee, niet Hans Wassenaar. Gewoon Wassenaar. Amsterdam. 51 minuten vertraging tussen Oostgeest en Noordwijkerhout. Nee. De middelsnelheid. 10 kilometer. Er is ook een ongevalletje gebeurd. En dan heb ik er nog twee voor je. Dat is op de A76. Heerlijk gelen. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ten Essen en nut. En op de A59. Zonneel Oost. 12 minuten vertraging tussen Maden. En knooppunt koorts. Nee, knooppunt Hoikoorts. <laughs> je moet het wel goed snappen. En heb jij in de toestand al uh, Pokémon's gevonden? Uh, nee, ik heb het appje niet meer. Oh, jammer. Ik heb maar nog wat flits staan. Op de A12, 7 Zevenaar, grens van Duitsland en Arnhem. Bij hectometerpaal 148.6. En op de A13, Rotterdam, Grijswijk. 11.0. En nog als laatste, op de A35, Enschede. En dat is dan bij Enschede Zwolle. Ja, ja, daar, op bij hectometerpaal 68.9. Jezus, man. En we gaan snel verder. En dat is... This Girl. Thanks And have to look back to know where she's gotta go Dan toe gaat, je kan het vinden op de site, of op de site op de Facebook. Facebook slash ZFM Beachmasters, daar zit alles erop. En ik zag ook iets van de handtekeningen staan, ja ja. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Killing with kindness. Selene Gomez. ZFM Beachmasters. 169, 40. www.zfm-live. Let's go. Can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall. En heb jij toevallig nog verzoeknummertjes, kan je ze insturen op de Facebook, GfM beachmasters of de e-mail Beachmaster at gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook, 023 57 30 39 3, beachmasters. let's do this. Jess Glenn In Got to Go. Ah, klinkt wel lekker, hè? Straks nog twee nummers van onze enige. Quint en Brouwer. Uh -huh. Wat helemaal een teken is van Defcon. Dat. By giving more, uh, oh, uh, oh, uh oh.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 Dus, zij wilde mee wat mijn stekkers gebeurt. Ik weet wel hoe ik weg. Ga. Ik weet wel hoe ik weg. wegga. Bello vervoer ik, ze ga niet getreurd. Aboe is leeg, geen stress, onbeugels goed. Locatie aan, taxi stop voor de deur. Ze hoor vertrekken, zij laat me niet los. Nu doet ze tof voor de deur in de stringen, er haar in de knop. Zij zocht naar liefde, en ik zocht naar genot. Kraag pana's spijt dat ik haar heb gepaard. Jij gaat niks begrijpen van mijn life. Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night. Brave one-night stand met Kiger Racing Future Klondine Standing in the cold in the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No